Wagen 107 in sterbezetting. Een hoorspel van Herman Meurs. Vertaling C. de Neuer. Regie Ad Leuppe. Wagen de Wat is er nou met die kiel? Moeten die aantrekken? Ben jij dan niet trots op het firma en been? Ik hoor een brood. heeft alleen maar uitgelezen goede chauffeurs in dienst. Nou ja. Betalen moet je hem toch. Maar ze hadden toch in elk geval een speciaal model voor je te maken. Ja, jongen, dit ding zie je eruit als een olifant met een rolkraag. Misschien op, joh. De oude pijlt ons vanaf zijn vuurtoren. Kom in beweging, Jumbo. Wij zijn zo aan de beurt. We staan er nou toch in de lucht te staren? Je ziet er soms een zwerm bankbiljetten er voorbij. Maar waar staat hier dan een vuurtoren? Je zei ze net toch iets over een, uh, over een vuurtoren? Ach, man. Dat glazen hokje daar boven het magazijn, ja. dat is het kantoor van de baas. En wat daar zo rood achter de ruit schijnt, dat is een gezicht. En als het schittert, dan is dat zijn bril. Oh. En als het daar niet meer schijnt en schittert, dan stief op meneer Eekhoorn hier beneden op de binnenplaats rond. En dan moet jij als een waanzinnige alle wielmoeren natrekken... of andere schijnbaar nuttige onzin uithalen. Nee, je? Ja, nee. Maar waarom dan? Markeert er dan iets aan die wielmoeren? Stop maar, stop maar, Humbo. Niet alles tegelijk op je eerste dag. Zou het wel worden. Kijk, als bijrijder ga ik er nou voor zorgen... dat onze wagen met lekker vers eekhoornbrood wordt geladen. En jij, als chauffeur, pakt de checklist. Duidelijk. Zeg, wat, wat, wat piepen jullie nou allemaal? Hebben ze hier soms beest of zoiets? Ons alarmsignaal, man. Nou, is op het terrein. Nou, ik vind die man sympathiek. Toen hij ja. me gisteren in dienst nam, heeft hij me uh... een koek voor mijn kinderen meegegeven. Hij zal er dan voor zorgen dat hij die duur betaalt. Uh, okay. maar in de week te wagen was, uh, dat gaan we toch niet op ons werkbedrijf zetten? Dan ja, kunt u toch de tijd benutten die hier aan de laatburg staat zonder wat te doen? Ja. Is het niet? Ja wel. Ja. Even kijken. Je wagen 56 zes rij, Anderhalf uur reparatie onderweg. U weet toch dat reparatietijd niet mag worden geschreven? We zouden blijven als iedereen een defect meldt dat niet te controleren is. We hebben alleen chauffeurs in dienst die zich op de weg zelf weten te helpen. U bent toch gediplomeerd monteur of niet, soms. Ja. Nou dan. Hé, hey, wat nou. Laat u alleen maar vers, brood. Ja. Heb je niet gisteren 24 volkoren teruggebracht? en zeker, Wil de klant er geen houd? Kom nou, dat is geen kwaliteitstroom. Ik in. denk, volkoren is juist zo houdbaar. Je moet er alleen voor de levering even flink op kloppen. Ja. Ja, dan is het meteen weer knapperig. uit. U rijdt de wagen naar de brug. U moet ja. vechten tegen ieder verlies, alsof u zelf de directeur was. Alleen op 10 uur kunt u in deze tijd uw baantje veilig stellen. Wagen 107, rit 41. Tempo, tempo, tempo. 200 ja, ja, volkoren, 185 speciaal, 120 bollen. Jongens, wat is er toch aan de hand? Moet jullie hun brood nog bakken? Ja. Zo, daar en, hebben we onze oorlog. nieuwe coureur. Ja, goedemorgen meneer ja. Ik hoor, Nou, Coureur kunt u me niet noemen, hoor. dat zou te veel eer zijn. Ik heb geen uh, formule races gereden, alleen maar uh, sportwagenrallies. Het principe is hetzelfde. Iedereen rijdt tegen iedereen. Daarom kunt u begrijpen waar het bij ons op aankomt. Ja, hij is toch volkomen duidelijk, meneer Goor. Mijn devies was altijd een verre, maar mee dogeloze wedstrijd. Mooi, ja. mooi. Dat is een sportieve mentaliteit. Ja, ja, Om te zorgen dat u een goede tijd maakt, heb ik u onze beste bijrijder toegedeeld. U weet toch dat succes beloond wordt door ons tijdkilometer kilometer omzet premiesysteem hè? Ja. Nou, toi, toi, toi, hoor. Voor je eerste rit. Ja, Dank u wel, meneer horen. Kijk, een bestelwagen is wel geen sportwagen, maar ik zal eruit halen wat erin zit. Goed zo. Ja. We kunnen oprotten. De bak is vol. Nou, heeft de ouwe je proberen te lijmen? Ah, nou eens op met je verdachtmakingen. Die man is prima. Ik hoop alleen maar dat jij zo goed bent als hij denkt dat je bent. Dan maken hem een goede tijd. Jummo, merk jij nou echt niet wat voor spelletje hier gespeeld wat wordt? Wat zou hier nou gespeeld worden, man? Als iemand mij een aanstelling geeft omdat ik een sportrijder ben... dan weet ik dat ik geen kinderwagen hoef te duwen. Dat is duidelijk, hè? Hé, hey, waarom gaat dan die vogelverschrikker daar voor ons dwars op de weg staan? Hé! Hey. Ja? Hey, is het waar dat jij wedstrijden hebt gereden? Ja, dat klopt, hoor. <laughs> en mevrouw heeft een hoop werk om al dat zilver te poetsen. <laughs> ah? Een ah. vliegers bijrijden? Ja. Ik wagen 107 is ter bezetting? Hoe is het, Vlieg? Je hebt die nieuwe toch wel ingelicht? Beetje moeilijk. Hij is helemaal verliefd op de houden, omdat hij hem gisteren een koekcadeau heeft gegeven. Je weet hoe de zaken staan. We zijn vanavond allemaal ontzettend benieuwd in welke tijd jullie die rit hebben gereden. Oh, nou, maak je maar geen zorgen. Ik ben nog nooit op een te laag gemiddelde gestart. mooi nee. jongen. Ja, waarheen eerst? Uh, Bakkerij Kransen, Hindenburgstraat 52. Luister jij, Jumbo, de zaak is zo... Nou, als... Nee, nee, geen gekwetst meer. Geef me nou telkens tijdig een seintje wanneer en waar ik de hoeken moet. <coughs> Tweede links. Ja. En bij het verkeerslicht rechts. Oké. Okay. Hé, <hijen> Dadelijk stijgen was dat zo doorgaat. De kist is volgeladen, man. In de volgende bocht vliegen we rechtdoor. Haal nou geen onzin uit, Jumbo. Dit is een drie tonnen, geen zilveren <hijen> buil. Doe het toch niet dadelijk bij de startel in je broek, man. Ik zal er wel een paar broden door de bocht kunnen schuiven. Ik ken er niet tegen, echt niet. Nee, nee. Ik krijg je gevoelens op de straat door de vooruit komt vliegen. Ik denk toch eens aan de gevolgen, man. Ik bedoel... <lacht> Jumbo! Na jou krijgt een andere chauffeur deze rit. En die haalt zo'n tempo nooit. En zit ouwe en mooi op zijn nek. En dat is nou precies waarom hij jou heeft aangenomen, als tijddrukker. Ja, als iemand wat presteert in zijn vak, dan is hij niet benauwd voor concurrentie. Dat is mijn mening. Lapswans is alleen maar door Zwendel aan de top komen, vind je in elke renstal. De volgende rechts. Pas op! <tie> Kijk, nou haal jij twee dingen door elkaar. Een broodfabriek is geen renstal. En bovendien rij je tegen jezelf. Het is zo duidelijk, man, dat de ouwe ook jouw tijden steeds verder probeert te drukken. Ja, ja. En dan is hij ook nog zo'n uitzuiger, die meneer Eekhoorn. Wat kan ik er nou tegen doen? Ik kan het me niet veroorloven om erover na te denken... waarom hij me eigenlijk heeft aangesteld. Ik heb vijf kinderen, man. Ja, naar mijn collega's denken, zeg je, hè. Nou, daar kan, daar kan mijn gezin niet van bestaan. Haal ik soms al niet genoeg op mijn nek? Geen mens vraagt ernaar hoe ik me als sportwagenrijder... op zo'n zo'n voel. <coughs> Hé, hey, hoe nou? Man, neem je poot van het gas. We hebben dit jaar al twee crematies in bij de firma. Links of rechts? Stap ik eruit. uit! <truud> Ja, ja. Aan de handrem trekken, hè. Dat zal ik hem verdomme wel eens afleren. Nog een dubbele. Oh. Is dat meneer zijn wagenziekte, hè? Daarom moest meneer aan de handrem trekken. Ja, ja, ik ken die types. Ze kunnen niks doen voor ze er een paar achter hun kiezen hebben. Nou, mijn zegen heb je. Maar denk erom, hè. Die handrem bedien ik. Wie heeft er profijt van als jij die rit de record hebt, rijdt? Hm? Ik Ik wil mijn premie hebben. Oh. Dat heb ik jou al verteld. Nou, vooruit, kom mee. Anders bel ik nee, jou op. Kom mee. Jij rijdt beter dan je denkt, Jumbo. Op een gegeven hebben we telefoon. Het profijt heeft alleen maar jouw sympathieke meneer Eekhoorn. Ja. Waarom wil jij die man nog rijker maken bij zo opvang? Dat is onder jou op de fles gaat? Je zegt het maar, hoor. Een paar jaar geleden zat hij nog in de schoenenbranche. En toen is hij op brood overgestapt. En het bedrijf is omhoog gegaan als gegisdeeg. Constant modernere bakinstallaties, minder personeel, en hogere productie. Mm. Maar op de laatste personeelsvergadering kort geleden heeft hij bijna staan janken omdat zijn bedrijf, zijn omzet en zijn kapitaal zo groeide. Kom nou maar mee, ik bel die ouwe. Zag... Nee, Kom ga niet mee. Hij zag er werkelijk doodongelukkig uit. Het is een enorme verantwoordelijkheid, zo'n groot bezit, heeft hij gezegd. En dat geeft ontzettend veel zorg. En nou kom jij! En jij wilt hem nog ongelukkiger maken. Verdomme gesprek. Meer dan 200 rally's heb ik gereden voor de firma waar ik werkte. Nou, behoorlijk salaris hebben ze ervoor betaald. En. Eh, met die onkostenvergoeding waren ze ook niet zo terug. moet ik ze wel aangeven. Maar ja, toen ik na dat ongeval terugkwam. Eh, 14 maanden heb ik in een gips gelegen, daardoor ben ik nog zo dik. Vroeger heb ik er als een normaal mens uitgezien, dan kan ik er ook nog foto's van laten zien. Maar ja, toen eh, heet het ineens: met rijden wordt het niks meer. Zullen we jou een baantje het magazijn geven? Ja, en toen hebben ze bij die aardige firma laten stikken. Hoe kan je dat toch zo ondankbaar zijn? Kijk mm -hmm. ik hoor een biedt mij een kans in mijn eigen beroep als chauffeur. En dat zeg ik je. Als jij dat nou voor me wil verpesten, dan knijp ik jouw pijn tussen vinger en duim. Ik weet best wat erachter zit, hoor. Een zotje werkschuwe elementen die tegen me samenspannen. Niemand is nog tegen jou, jumbo. Maar dan moet je vanavond eens tegen de anderen zeggen dat ze een soortje werkschuw zijn. omdat ze zich afvragen wie het profijt van dat opjaagsysteem heeft. Hé, houd toch je bek? Je klinkt net, net zo stom als mijn vrouw. Ah, alsof een arbeider wonder wat zou kunnen bereiken in een positie van werknemer. Niks kan je bereiken. Helemaal niks. En dan hadden ze me tien keer belazerd bij mijn oude firma na het ongeval. Als man moet ik gewoon tot een nuchtere conclusie komen... dat het nou eenmaal zo is en niet anders. Nou, volgende adres. het vlak vlakbij de hoek, bij het park. Bij het park? Ja. waar, waar, waar is hier dan een bakkerij? Oude klanten, al jaren. Als je men... Ze krijgen niet alleen maar een zak met kruimels. Meer kunnen ze zich niet permitteren. Hé, hé, hé, wat moet dat? Ga jij die arme wijkers het voor de snavel weg hebben? Ik denk dat je bent. Rustig. Ja, je, je pens hebt volgevreten. Dan wil jij weer het een en ander van ze, hè? Nee, dan ben ik toch anders. Dat kan ik je wel vertellen. Maar ik ben er heus net zo zoektuk op als jij. Wat een beetje galant ben ik wel. Als jij een fatsoenlijk beest was, dan zou je er wat lekkers aanbieden in plaats van alles voor de snavel weg te pikken. Hè? Ja, nou is wel genoeg hoor. Bek, bek, bek, ik probeer bek, bek, een goede bek, tijd te rijden en bek, jij gaat eendjes staan voeren. Kijk. Kijk nog niet een ogenblikje relaxen, man? Moet je toch eens kijken. Heb jij zoiets al eens gezien? Wat? Hmm? Een violetgroene groene moeraseend met een rode kop. Ja, dat is een woord natuurlijk. De wijfjes zijn niet zo kleurig. Gek, hè? Het zijn wel komieke beesten. Van mij die zakjes. Hier. Hier. Quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, Nee, nee, nee, nee, die hoef je niet te lokken. Nee, die trekt de portie van zijn jongen ook nog op. We zijn misschien niet eens van hem. Kijk, die kan hij nog niet herkennen, hè? Het zijn nog maar zulke kleine kluventjes dat hij niet kan zien of het zijn eigen jongen zijn. Quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, Kleine kreks. Hé, hey, jongens, dat weet toch alleen jullie moeder hoe hier de verhoudingen liggen, niet? Kijk nou toch eens, Jumbo hoe ze dat kop scheef houdt en alles longt. Hé? Mooi kopket is dat wijf. Ze dus eens weten wat mijn wijf doet op dit moment. Ik moest er eigenlijk eens bij wijze verrassing even kunnen langsrijden, hè? Ze loopt van de zesde, zie je. Kijk, kijk, dat ruikt nou zo'n dier. Wat van hem is en wat de concurrentie inderdaad heeft gestopt. Onzin, één ruikt helemaal niks. Hebben ze toch een neus voor nodig? Ja, ah, die hebben ze toch suffert. Zie je dan niet die twee neusgaten boven die snavel? Hé, hey. ja, nou hoor. Hé, nou is genoeg. Dat denk ik maar niet dat ik in die afleggingsmanoeuvre van jou trap. Kom op, kom nou. God, Jumbo. Als ik aan nog aan denk, hè. Ik heb me net zo uitgesloofd als jij, weet je dat? Ja, het is gek, maar ik ben nog eens eigen baas geweest ook. Jij? Een eigen zaak? Ja. Iedereen heeft een kans. Wie waagt, die wint. Al die vrome spreuken. Ik heb ze geloofd. En ik heb het geriskeerd met krediet en optimisme. Ja, maar moet toch een in zijn eentje zijn positie kunnen verbeteren, heb ik gedacht. Ja, laat die anderen zich om maar afbeelden tot ze zwart zien. Nou, kijk, het klopt niet, hè? En waarom niet? Weet jij het? Of heb jij al eens een collega ontmoet die kapitalist is geworden? Een collega? Ja. Nee, dat kan ik me niet herinneren. En bovendien is het allemaal slap gekletst. Nou, schiet op, we moeten weer aan het werk. Toen ze na het faillissement mijn boeken controleerden, heeft zo'n vent van het departement van Financiën zijn intellectuele kop geschud... en gezegd dat ik absoluut geen aanleg had voor kapitalist. Te hoge lonen betaald, de lage rekeningen geschreven. En daarna heb ik pas goed geleerd wat het betekent... je rot te werken vanwege de schulden. Alle records heb ik gebroken, man. Op één dag 380 casinobroden, 430 ecoren speciaal, bijna 500 volkoren afgeleverd en nog tien nieuwe klanten aangebracht. Ja. Eerst hebben de collega's vriendschappelijk met mij gepraat. Maar na het tweede gesprek heb ik een week in de ziektewet gelopen. En toen ik op mijn de situatie eindelijk eens rustig kon overdenken, toen is het me allemaal heel duidelijk geworden. Nou heb ik ook precies van jou gedacht, dat jij je door zo'n stelletje afgunstelingen zou laten chicaneren. En omdat jij er zo eentje bent waarmee ze kunnen doen wat ze willen... hebben ze jou bij mij gestopt om mijn ritten te verpesten. Jij vergeet dat het de oude is die ons samen heeft ingedeeld, ah, ja, Nou, geef die geen klantelijst dan maar hier. Er wordt alleen nog maar gedaan wat ik zeg. Als jij alleen uitmaakt wat er gedaan wordt, kan je het werk ook wel alleen doen. Ik kleef geen brood meer af. Goed. Morgen spreek ik met de baas. Kan hij mij het loon van bijrijder ook uh, uitbetalen? Zo. Uh, bakkerij... Kool, twaalf grote krokantbollen, bruin. Rijd je dan maar voor op moeilijkheden. Brood is namelijk slecht. Nou, we hebben toch alleen maar vestbrood geladen. Geladen wel, ja. Maar met jouw kankzinnige bochtenwerk heb je het brood bedorven. Ach, man, praat dan toch geen onzin? Dat maakt bij brood toch niks uit? Dat denk jij? Brood is gevoelig. Het land ziet er direct. Een bakker nog wel. Je hoeft het brood maar dwars tegen het licht te houden, dan zie je dadelijk de blauwe plekken. Wat idioot, waarom heb je dat niet eerder gezegd. Je laat je nog wat zeggen eigenwijze dikkop. Waarschijnlijk heb je de hele lading verpest. Beetje fijngevoeligheid, man. Zo kan je toch geen brood bezorgen? Goeiedag. Ik, uh, ik kom van de Ikhoorn Broodfabriek. Ja, dat zie ik. Wa Waarom loopt u eigenlijk op uw tenen? Uh, nou ja, u weet toch dat brood gevoelig is. En omdat ik nieuw ja? ben in het vak, heb ik in de bochten misschien een beetje te hard op het gas getrapt. Oh, dan leg ze maar in de trek. Voor ja. geintjes heb ik vandaag geen tijd. Mijn man is ziek. Ja, het spijt me wel. Nee, maar in ernst, ik ben vandaag pas begonnen met eekhoorn. En dan weet je toch niet dat er meteen klachten komen, hè? Dus uh, mocht er wat bedorven zijn, dan neem ik dat graag voor mijn rekening. Bedorven? Het brood? Nee, mevrouw, u moet het geloof ik tegen het licht houden... om te zien of hm? er ook uh, blauwe plekken in zitten. Dan moet je eens even luisteren. Dat een van jullie mensen zo'n zo klein dat kereltje pas gelegen geprobeerd... heeft me voor twee melkwit te belazen, en dat heb ik nog geslikt. Maar als de firma Eekhoorns zijn brood aan door krankzinnigen... laat me zorgen, dan ga ik over de brood van Sjaufler. Zoveel slechter zal dat ook niet smaken. Zeg dat maar tegen je baas. Bedoelt u dat dat met, met die blauwe plekken een fabeltje is? <lacht> laat me, me eruit, Jumbo! Ik sla mijn kop te in hier binnen. Waarom ben je er dan zelf ingekropen? Dan nou kan je eens controleren hoe dat met die blauwe plekken zit. Denk om de bocht. aan Jumbo. Correcte samenwerking, eerlijk. Uh, goed zo, strontvlieg. Nou, brom, je eindelijk de juiste toon. Dat waren er zestig. Nou zie je eens wat broodbezorgen is. Het werd wel ja. achter tijd ook. Hoewel ik natuurlijk sneller zou zijn omdat ik meer op mijn arm kan laden. Ah, licht ja. Jij bent dus tot de kampioen, hè. Maar het afrekenen is ook belangrijk. Ik ben ontstellend handig met afrekenen. Laat de motor maar lopen. Ik laat ze bliksem snel voor ontvangst tekenen. Zo, schatje. Dat koos je weer een handtekening, hè. <laughs> Zullen wij de hele zak nog eens even vlot controleren? Oh ja. He? Nou, dat is dan 14 rozijnenbroodjes. Daar ben ik nou toch zo gek op. Hij zachte broodjes, hartstikke vol rozijnen. Ja. ja. ja. ja. 16 rozijnenbroodjes dus. Hier staat er dan 22 eekhoornspeciaal. speciaal. Nou, die zien er nou net uit hè? alsof ik jou van achteren zie. Precies met zo'n spleetje. Dat <lacht> <lacht> zei ik ook alweer. Oh, ja, 24 speciaal. Ja. 15 volkoren. Dat heeft nou temperament, hè, dat volkeuren. Je hoort het, Hinneke, hè? Dat is 18 volkeuren dus, ja. Dan blijven we nog over 17 melkwit. Nou, een beetje ouder geef ik jou toch wel, hè? Dan is er 19, hè? Zo, nou vlug even je tekenen, want die kerel maakt we nog gek met zijn jacht. Wat viel er nou zo lang te kletsen, man? Zo klein als je bent, zo geil ben je ook. Ja, 70 broden moeten behoorlijk gekritieerd worden, anders zijn we later de klos. Hoe kom je aan 70? Ik dacht dat je er 60 had afgeleverd. Oh, Wou jij aan mijn afrekening blijven. Kijk, als ik misschien wel eens een telfout maak, dan maak ik die alleen bij Eekhoorn-filialen. Als klantenleverancier een en dezelfde zijn, lijkt niemand er schade bij. Dit was een filiaal? Meen je dat nou? Ach, het kwam me dadelijk al zo bekend voor. Vlieg, jij hebt correcte samenwerking beloofd. Ik zei je toch dat bij gewone klanten rekenfouten volledig uitgesloten zijn. En wat was dat dan met bakkerij Kool die je onlangs voor twee melkwit wou belazeren? Bovendien is er voor God geen verschil tussen filialen en gewone klanten. Hm. Ik wist toch helemaal niet dat onze slimme Eekhoornse Circus aan onze lieve Heer heeft verkocht? Ja. Lach jij maar achter mijn rug omdat ik voor het werk een kruisje sla. Of omdat ik vijf kinderen heb. Ik heb het wel gezien hoor. Maar ik laat hem mijn geloof niet afnemen en mijn geweten ook niet. Geweten is goed Jumbo, maar verstand zou beter zijn. Ja. Jij stemt trouwens op de verkeerde zender af. Ik weet niet beter of die goede oude lieve Heer is al lang dood. En als ik merk dat er te veel brood in die wagen is... dan zou jij aan de lijve ondervinden dat God bestaat. Moment. Als jij nou in de laadbak kijkt... Lijkt het er natuurlijk op alsof het te velen is. Hm? Onderweg wordt het brood omhoog geschud. Soms spuilt het bijna de deur uit. Denk er dus om, als je gaat controleren, dan onder eerlijke voorwaarden. Hm. Ik doe de deur op een kier open en binnen een halve minuut zakt het brood tot het juiste pijl. Kan jij niet wat patsoenlijks fluiten? Ik zou me schamen. Mensen aan de zelfkant van de maatschappij, die fluiten zoiets, ja. Oh ja, ik was vergeten dat jij wat beters bent, hè. Nee, je schoft met een christelijk geweten die zijn collega's te das om doet, dat is pas wat. Heb jij helaas al mijn vuist geroken? Oh, oh, oh, oh. Die zag er nou zo smakelijk uit, hè, die Domme. dikke vette van jou. Ja, je kan... Zeg, wat is daar aan de hand? Geeft er iemand brood cadeau. Ah, wie geeft er nou wat cadeau in deze tijd van prijsstijgingen? Oh, kijk dan! Die smerige blaag rennen de straat uit, met een brood onder elke arm. Nou, die daar, kijk dat toch, joh. Dat brood is groter dan die zelf. Maar, maar dat is een een, ik een speciale die daar wegsleept. Hé. Nee. Hè? Ach, nee zeg maar, dan heb ik de deur een keertje te wijd open gedaan. Ik doe hem wel weer dicht. Brood is nou beslist wat tot de juiste omvang geslonken. Vlieg, ik ben goedig, maar als ik kwaad word, kan ik verschrikkelijk zijn. We gaan nou zonder flauwekul onze wit afmaken of er gebeurt een ongeluk. je pakken en doe je werk. Ben ik de vertrouwde van de baas of jij? Maar als de baas jou een opdracht heeft gegeven... voor een vriend van hem een piano te vervoeren... Ja, ja. waarom parkeer je dan de wagen om de hoek... en niet voor de huisdeur? Waarom? Ja. Waarom? Iedereen hoeft toch niet te zien dat wij in een broodwagen... pianos vervoeren? Sommige mensen zouden dat misschien onhygiënisch vinden. Ach, eh, dag professor. Hier is het pianotransport snel, veilig en goedkoop. Waar staat het kostbare meubel? Ja, één ding zou ik toch wel eens van jou willen weten, hè. Hoe heb jij 50 mark voor het transport kunnen incasseren als dat een vriend van de baas was? Kijk, het is in deze kringen niet gebruikelijk dat iemand voor een ander iets voor niets doet. Jij hebt die man helemaal in verlegenheid gebracht met je, maar professor, dat hoeft toch niet? Ja. Het is nog een geluk dat je bij het afleveren met het olie van de pedalen belast hebt. Toch, maar die man bij wie we hebben afgeleverd zal ook beslist geen bekende van meneer Eekhoorn zijn. Hoe kan zo'n grote, dikke vent nou toch zo kleingeestig zijn, hè? Misschien waren het geen persoonlijke vrienden van de baas. Maar belangrijk is dat ze tot zijn maatschappelijke klasse behoren. En dat was mij direct duidelijk toen ik die advertentie in de krant las. Proleten hebben namelijk geen opdrachten voor pianotransport te vergeven. Stop eens even daar voor die slagerij. Oh, ja. Leveren we nou ook wel brood aan de slager? middag. Ik eet verdomd graag vleeswaren op mijn brood. Zeg, eh... Uh... Woon jij hier niet in de buurt? Laat mij dan je vijf van God gewilde kinderen en hun lieve moeder eens zien. Waarom begin je niet? Maar gekookt heb ik niet. Hoe kon ik weten dat je thuis zou komen eten? Ik raak niks aan van die. die schandworst. He? Wat betekent dat nou? Schandworst. <tus> is dat worst waarvan de vervaldatum voorbij is? Hey, hey, kinderen, spuug die worst uit. Ons hebben zo'n vijf kleine engeltjes in huis. Niet uitspugen, kleine orgelpijpen. Alles weer netjes naar binnen schuiven. Dit zijn beste dure, verse vleeswaren. Oh. Ja, gegapt. Langs een omweg. Via de piano. En als die blagen wat hun geweten betreft naar hun vader aarde, dan kotsen ze de plaatsen alles weer uit. Oh, is het half gejat? Nou, daar kotsen ze nog lang niet van. Dat heb ik ze wel bijgebracht. <lacht> ah, ik had al lang begrepen dat we die lekkere verrassing niet aan mijn dikke te danken hebben. Die heeft altijd al recht schapener willen zijn dan meneer pastoor zelf. Als je pastoor Angermeijer bedoelt... die verlopen handelaar en aflaten zal zich straks voor de heer moeten verantwoorden. Hmm. De bier valt er ook lekker in, hè? Vrouw, ja, vrouw, nee, die drink drinkt maar. Ach, die man was verstandig. Ze hebben toch allemaal van smokkel geleerd bij mij thuis. En dat het zonde is, heeft ook pastoor Angermeijer geweten. Hij heeft alleen de praktische kant niet uit het oog verloren... ...en de smokkelaars absolutie gegeven... ...onder voorwaarde dat ze een kerk voor hem zou bouwen. <lacht> en die heette daarom de Sint Mokka. Sint Mokka. <lacht> Proost hoor, Sint Bloedworst. Ja, wat moeten die kinderen nou voor ideeën krijgen, hè? Als jij de kerk voor een kilo vlees vleeswaren door de slijksleur. Ik denk wel eens dat je helemaal geen geloof hebt. Ach, geloof, geloof. Ook om te geloven moet je een beetje meer verstand hebben dan jij. Ja. Jij maakt je dik over een gepikte worst... Maar over degene die miljoenen zuigen uit de botten van de arbeiders... en waarvan de heilige kerk nog de machtigst is... daarover hou je je hè? Ik heb zelf gelezen dat in Italië alleen al 10% van de hele industrie aan de kerk behoort. alsjeblieft. Tjuh. Maar daar vraag jij niet naar. Terwijl onze heer Jezus Christus dat vast en zeker wel zou doen. Als die vandaag de dag op aarde zou komen, dan zou die een echte revolutionair zijn. Zoals hij het in zijn tijd is geweest... ...schoon schip zou die maken met de kapitalisten... ...die hun bezit door het zweet en het bloed van de arbeiders hebben verkregen. En jij zit daar maar te jammer over dat Tampie dat in je geweten prikt. Ach, vooruit kom even, als mijn vrouw met haar theologie begint... dan ...wordt mij de kamer te klein. Maar één ding zeg ik jou, Clara. Door jouw lichtzinnige manier van praten... ...ben ik op een goede dag vergeten waar ik woon. Nou, je gaat maar hoor, mijn machtige renner. Als het avond wordt, kom je toch altijd braaf naar jouw oude box terug. Ja, daarvoor heb ik eh, vijf lieve kleine bewijsstukken en nog min bewijsmateriaal op stapel. Hé, hey, Jumbo, man. Zo'n patent wijf heb jij, hè? En ik zit hier op de punt van mijn stoel en ik durf mijn mond niet open te doen. Ja, waarachtig? Waarachtig? Ik heb gedacht, dat moet hij een vervelende draak thuis hebben? Nou, hoe kan dat dan? Wat heeft hij dan over me verteld? Nou, verteld heeft hij niks, maar uh, omdat hij op de zaak zo naar de pijpen van de oude dan zonder een kick te geven... ...daarom heb ik gedacht, dat kan hem alleen zijn vrouw hebben bijgebracht. Jee, je, je, nou, dan heb je zich dan wel vergist, meneer Vlieg. Ik moet hem elke morgen moed inspreken om hem tenminste in zijn kleren te krijgen. Uh, uh. Ja, toen ik hem voor het eerst zag met zijn bestoven gezicht en zijn helemaal op. Ik heb aan de finish gestaan als bloemenmeisje. Zo, so. ja, ja, ja. Ja, toen heb ik geloofd dat hij een held was. Piet denkt dat niet als er zo een met al zijn paardenkrachten komt aanbrommen. Maar later heb ik gemerkt dat hij maar een tampknutselaartje is. We uh. vinden het helemaal leuk als die dingen zo snel voorbij flitsen. Geen kik heeft hij gegeven toen ze me hebben afgepoeierd na dat ongeval. Oh, let maar eens op. Als de nieuwe waas één hard woord zegt, dan gaat hij huilen. Huh, mijn dikkertje, mijn schatje. Ah, schiet op, malle. Oh. Woon toch niet zo met oh. je ogen. Muah, je bent toch mijn beste mannetje, <tie> hè? <He? tie> Wat zit jij nog steeds te vreten? Ik heb nog een lunchpauze. Als jij een echte heer was en een liefhebbende vader... dan zou je je gezin voor een klein uitstapje uitnodigen. De broodwagen is plaats genoeg voor allemaal... En van hieruit zijn we een munt van een tijd buiten de stad. Oh, wat een schat van een man is dat toch, die collega van je. He, doe meteen Ja, Ja, wacht even, hè. Ik heb precies in de gaten wat hier wordt uitgebroed. Oh, jaloers uilskuiken. Ik stel er wel prijs op dat er op dat punt geen misverstand tussen ons bestaat, Humbo. Als ik van plan was je vrouw te versieren, zou ik niet uitgerekend een familieuitstapje voorstellen. Volgende klant. Niet dat ik er geen zin in zou hebben, hoor. Dan zou ik liegen. Kijk maar, bij vijf kinderen heeft de mens toch ergens morele remmingen, hè? Ja, doe maar. Bij een vrouw die de man zo in de rug aanvalt, komt het er niet meer op aan. Wat kan jou nou gebeuren, hè? Ik ben geen held. Ik heb er zonder een woord aan te afpoeieren. Nou, voor wie eigenlijk? Voor wie vrede ik het allemaal op? Moet je ook niet doen. Je hebt toch gehoord dat je vrouw zei... Oh ja, dat heb ik gehoord. Een tamknutslaatje ben ik. Ja, maar zij weet niet hoe ik me voel als ik hier op dat breekijzer zit te trappen. In een fatsoenlijke lager zit daar het gaspedaal. Ja, onze racewagen is al snel genoeg voor het stadsverkeer. Nou, daar verderop in de kleine creme kan je stoppen. Nou. Met die vent heb ik een overeenkomst dat hij onze gratis koeken voor de halve prijs van mij afneemt. Wat nou halve prijs? Ik dacht dat gratis koeken gratis waren. Maar die vent koopt verder niks van ons. Waarom zouden we dan tien koeken cadeau geven? Ja, maar die moeten we hem ook niet geven. Dat zijn reclamekoeken waarmee we nieuwe klanten moeten winnen en oude klanten moeten lijmen. Ja, ja. Denk dan maar niet dat jij alleen op de hoogte bent. De baas heeft me precies verteld. Denken, Jumbo. Denken moet jij. Als wij de koeken aan de klanten geven, verkopen die ze voor de normale prijs door... in plaats van ze als reclame aan de consumenten te geven. En ik zeg je dat we niks doen dat niet door de beugel kan. Ik wil verder dat jij nou alleen maar dwars bent vanwege je vrouw. Die zaak met Kramer is correct. Mijn plan is namelijk zijn klanten zo aan eekhoornkoeken te wennen... dat die op een dag gedwongen zal zijn onze de volle prijs te betalen. Ik doe niet mee. Oh, nee, daarmee word je mijn persoonlijke vijand eigenwijze dik op. Door mijn afbetalingen ben ik namelijk op kleine bijverdiensten aangewezen. Hallo, hier, oma. Neem die koeken mee, cadeautje oh, ja. van het firma Eekhoek. Hé, hey, laat dat, laat dat. Hey, vlieg dat. die koeken worden onder klanten verdeeld. We hebben het al goed genoeg. Als we ze nou toch weggeven, dan liever aan mensen die nooit wat cadeau krijgen in de leven. Waarom niet, oma? Hier, hoor. wat je zegt. Hé, hey, uh, beste jongen, met hoeveel zijn jullie thuis? Een z'n tiener, meneer. Oh, nou, neem er voorlopig maar twee mee dan, hè. Hé, oh, nee. oh. hey, uh, jonge dames. pak aan. In de strijd tegen de duur. geeft geven Eekhoek de koek Geeft u mij die koek terug? Laat u niet afschrikken door die christelijke bloedhond. Het is eerlijke reclamekoek. Gratis. Geef hier. Ja. Oh, nooit niet. Verdomme, nou, hebt u hem fijn gedrukt. Dat zult u betalen. Wat ja, denkt u wel? Geef hem maar, oma. Ja. Dan koop ik u een nieuwe baas ja, nu. Ja, ja, ja. Geef hem. Stromvlieg. Schiet nou maar op. Oh, dan krijgt meneer Haast. Maar wie heeft dat nu door de zaak opgehouden? Nou en? Uit jezelf heb jij geen consideratie met je collega's. Oh, bro. Uh... Nou moeten we wel opschieten, hè? anders zegt de ouwe straks nog dat we die paar klanten net zo gauw met de handkaart hadden kunnen aflopen. Die stomme opgeprikte etalagepop. Hé, hey, spreek jij zo over de baas? Mijn oh, god, Jumbo, wat is er gebeurd? Ik bedoel die vent en die rode sportwagen daar voor ons. Ja, als ik iets niet kan uitstaan, dan zijn dat die opscheppers. Moet je dat nou toch eens zien? De komt blik niet eens uit die parkeerstrook. Ja, wacht maar, rood van schaamte zal hij worden. Maar ja, doe maar hoor, draai jij maar weg. Ik blijf met mijn drie tonnen zo dicht op je bumper zitten dat je denk dat je een aanhangwagen hebt. Ik zal jullie even laten zien wie er een vechter is. Ook in deze verdomde dieselrolstoel... Die rijdt toch helemaal niet langs onze route? Ja, zorgen. iets anders kan je natuurlijk niet, hè? <laughs> Kijk, nou probeert hij ons kwijt te raken bij het verkeerslicht. Dat gaat niet op, beste jongen. We gaan over de kruising als een Siamese trailing. We krijgen allebei de zak alleen vanwege die snotteus in zijn rode speelgoedauto... Je hebt ze niet alle vijf aan elkaar, Jumbo. Dat snap jij niet, Vlieg. Dat heeft iets met beroepseer te maken. Ja, daar loopt het zweet hem uit zijn hoor. Het moet ook een machtmerrie zijn, hè? Met een 120 pk-sling en drie tonnen niet te kunnen afschudden. Beroepseer schrijf jij met een hoofdletter. Maar van solidariteit heb jij geen benul. Jij bent geen haar beter dan die pievissen sportkar voor ons. Stop, Jumbo, stop. Ik, ik word niet goed. Zo, ben ik niet beter dan die daar? Kijk, kijk, kijk, kijk. Nou gaat hij rechts rijden. Nou houdt hij in. Ah, oh, hij doet net of hij een krant gaat kopen. Haha, tot ziens, sportmakker. Stop, idioot. We zijn al lang buiten onze wijk. Dat halen we nooit meer in. En waarom heb je dat niet eerder gezegd? Ik praat al tien kilometer over niks anders. Ah, dat moet toch wel in te halen zijn, niet? Ik verlaat me helemaal op jou. Jij hebt toch altijd zulke briljante ideeën? Bedankt voor het compliment. Ja. We hebben maar één kans. We moeten hier in een vreemde wijk nieuwe klanten werven. Ah. Nou, jij hebt je reclamekoeken weggegeven. Begin daar nou alsjeblieft niet weer over. Als jij niet over je toeren was geraakt, hadden we ze nooit nodig gehad. Eens even kijken. Uh... Ja, ja, die zelfbedieningszaak daar. Die hebben alleen maar brood. Ga mee, doe wat. Ga op je kop staan of wat met je staart om ze zover te krijgen... dat ze ons knapper verse eekhoornbrood nemen. Uh, leem even je kam... Ik weet absoluut niet wat ik zeggen moet. Vertel ze maar hoe geweldig voedzaam eekhoornbrood is. Oh. Ja, jij zou bijvoorbeeld je foto kunnen laten zien van voor het ongeval. En dan zeg je dat je na een jaar eekhoornbrood 100 pond per dag kan Was Pas op hè? je woorden, vlieg. Geintjes over mijn figuur kan ik niet waarderen. Stik de moord tegen de jongens van Sjaalverbrood. Dat oh. is aardig mail. Eekhoornsje zullen net bij onze klanten binnenspringen. springen. Wat is er aan de hand, jongens? Betaalt jullie baas toeslag, zodat jullie zijn afzetgebied kunnen vergroten? Daar moet je niet verkeerd van ons denken, collega. We hebben ons gewoon in de weg vergist. Hij is nieuw in de Hij Moet niet proberen met mij de kachel aan te maken. Met je collega aan je verkeerd rijden. Daar trap ik niet in. Ja, maar waarom zeg je nou niet hoe het is, vlieg? Het gaat toch om een eerlijke concurrentie? Ja, wij dachten juist dat de mensen hier ook wel eens wat anders zouden willen eten dan uh, jullie beschimmelde schoufelbrood. Oh, weer, hou me vast, Emil. Vette vette eekhoorntje heeft ons regelrecht de oorlog verklaard. Vette eekhoorntje? Ja. Zeg, koppeling verprutsen. Wou jij eens zien hoe je tanden door de buurt vliegen? Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho. Oh, oh. Ja. Jullie hebben het volkomen verkeerde voorstellen van klassenstrijd. Waar liggen onze gemeenschappelijke belangen? Daar moeten wij van uitgaan. Uh, uh, jullie krijgen toch ook premies voor nieuwe klanten, niet? Uh, zou het zou toch het beste zijn als jullie ons voor een paar dagen een paar klanten van jullie geven. en Wij laten jullie een paar van ons. Wat denk je ervan? Ja, kom nou. Moeten de klanten van Schouffler jullie armzalig eekhoornbrood nemen? Ik geef toe dat eekhoornbrood alleen maar van meel en water wordt gebakken, ja. Zeg, waar wordt jullie wereldberoemde schoufflerbrood eigenlijk van gemaakt? <laughs> Slim ventje. Nou, geef me die adresse, maar. Ah, en ik was dan wel zo blij gisteren toen ik die baan kreeg. Maar ik zal de baas haar fijn inlichten over jouw schone praktijk, hoor. Wat mij betreft mag je me de zak geven... ...omdat ik er bij jou ben ingestonken. Maar ik zal hem duidelijk maken wie die rit vandaag verpest heeft. Nou, vooruit, kom. En die kiel kun je later wel uittrekken. Maar dan voorgoed. Ik ben teleurgesteld, heren. Waar bent u zo lang gebleven? Uh. 70 minuten over tijd. Ja, ik verzeker u, uh, meneer Eekhoorn. Ik bedoel, uh, als u teleurgesteld bent... Uh, ...zal ik de eerste zijn die dat betreurt. Maar uh, denkt u alsjeblieft niks verkeerds van? Het is namelijk zo gegaan. Ik bedoel, kijk, het begon er al mee... Als ik het even kort mag samenvatten, chef... Hmm? Onze nieuwe collega is waarschijnlijk te bescheiden om van zijn verslag uit te brengen. Kijk, ja, het, uh, het begon ermee dat hij kort na de uitrit een vuiltje in zijn benzineleiding kreeg. Nee, moet, ja, wat, uh, nee, ja nee. kijk, een ander had dat vuiltje nooit gevonden. Maar u had moeten zien hoe u met lopende motor de hele benzineleiding demonteerde, schoonmaakte en weer in elkaar zette. Ja. ja, daarna verder in een razend tempo. En tegen de avond hadden we tijd voor die zin gelopen. Ik wou met de terugrit beginnen. Toen zegt die nieuwe collega, er ligt nog brood in de wagen. Ah, en toen ja, maar... hebben we 10 kilometer buiten onze wijk... ...drie klanten van sjouwflaatbrood gestrikt. Ja, daardoor zijn we tot onze spijsulaat, ja. chef. Niet jumbo, zo is het toch, hè? Ja, moet u... Ah, nou, uh... je moet toch echt eens overlegen om te doen... ...en van je ene ah. been op je andere te springen. Drie nieuwe klanten. Ja. Nou, dat is geen slecht begin. Als we die erbij tellen... ...en de tijd van reparatie aftrekken... ...kunnen we morgen iemand anders de rit laten rijden. U krijgt een nieuwe route. De samenvoeging van de ritten 42 en 57. Laat zien wat u kunt. Neem de leiding. Denk aan uw premie en aan niks anders... Wat zich op het traject achter u afspeelt, daar moet u zich niks van aantrekken. Zo is de mentaliteit van de echte coureur, niet, nietwaar? Huh? Ja, morgen een nieuwe rit. De samenvoeging van twee andere ritten. Wat scheelt het toch aan Jumbo? De heeft toch zo mooi naar je coureursheid gesproken, Vind jij dat leuk? Ik heb werkelijk gedacht dat hij alleen maar een goede chauffeur zocht. We oh, zag er zo vriendelijk uit, zoals hij me gisteren over zijn bril heeft aangekeken en me die koek heeft gegeven. Niet huilen, Diggert. Je ja. mij toch immers? Zeg, Ben jij eigenlijk al georganiseerd? Ja, maar Denk je nou heus dat ik niet geweten heb wat voor spelletje er wordt gespeeld? Wat had ik dan moeten doen? Wil ik een heilige dat ik die oude uitbuiter een hand op zijn hoofd kan leggen en een liefdevol mens van hem kan maken? Met een vuist zou ik op zijn hoofd kunnen leggen, met alle kracht. En dat ga ik doen ook. Laat me door. Ik ga naar zijn kantoor. Dan mag Clara nog eens beweren, dan ga ah, ik weg toch bent. niet. Altijd dezelfde fout, man. Ah. Eerst wil jij je eentje vrede sluiten met de oude. En nou wil je met je eentjes ergens slaan. Wanneer ga jij je nou eens realiseren dat je collega's hebt? Nou, vertel op. Ben je georganiseerd? <laughs> georganiseerd? Heb jij ooit gehoord dat de vakbondsleiding front heeft gemaakt tegen een uitbuiter? Achter hun bureau zitten de heren, ja. Daar vlechten ze bloemenkrantjes voor een mooiere wereld. Dat heb je scherp geobserveerd, Jumbo. Het zijn de mannen op de achtergrond die het moeten doen. Oh. Daarom is alles wat wij doen van het grootste belang. En van onze organisatie is het allerbelangrijkste dat iedereen dadelijk te hulp komt als er eentje om versterking fluit. Hallo. Daar zijn jullie dan. Jullie moeten wel een beestachtige lange rit gemaakt hebben... dat jullie nou pas binnenkomen. Daarom heet ik jullie namens alle eekhoorns chauffeurs van harte welkom. Oh, oh, oh. Hé, hey, idioot. Oh. Waarom sla die jongen nou buiten westen? We hebben het traject zo gereden... dat iedereen het doen kan zonder zijn nek te breken. Is het verdomd? Ik had een heel ander indruk gekregen. Nou, dan zal ik mijn excuus aanbieden... zodra hij weer bijkomt. Hopelijk is hij nou niet beledigd. Ik was net op het punt om hem te organiseren. Ja, pak eens aan. Hij moet een rondje nog geven als nieuweling. De andere zit al in de kantine. Ja, dragen kunnen we die dikke niet. Ja, Waarom nou maar zo dat ik de heftruk onder hem kan schuiven. Ja, ja. Zo ja. Ja. Scheur zijn broek niet. Ja. De man heeft vijf kinderen. Ja. Ja. ja ik wil niet haatdragend zijn hoor, maar die ene klap, die gun ik hem. Man, man, man, wat was die man uit leers? <laughs> Wagen 107 in sterbezetting was een hoorspel van Herman Meurs, dat werd vertaald door Cede Nooyer. Jumbo werd gespeeld door Hans Vierman, vlieg door Hans Karsendaar. Eekhoorn was Frans Somers, Clara Mantel, twee arbeiders Jan Wechter en Bob Verstraeten, een klant Eva Jansen. De regie had Ad Leupler.